In Athene zijn rellen uitgebroken bij de herdenking van de 15 jongen die een jaar geleden om het leven kwam door politiekogels. Gemaskerde jongeren gooiden winkelruiten in en stichten brandjes. De politie pakte veertig jongeren op. Gisteren werden al 150 jongeren aangehouden. Een jaar geleden braken ook rellen uit en die hielden toen weken aan. Op veel plekken is Sinterklaas uitgezwaaid, onder meer in Amsterdam, Haarlem en Scheveningen. Het uitzwaaien van Sint wordt steeds meer een traditie. De Vereniging voor Autisme wil graag dat de uittocht ook op televisie wordt uitgezonden, omdat de afsluiting belangrijk is voor kinderen met autisme. De NPS bekijkt of dat de komende jaren mogelijk is. De Belgische voetbalbond besluit morgenavond of Dick Advocaat de nieuwe trainer van AZ mag worden. AZ heeft Advocaat gevraagd Ronald Koeman op te volgen, die gisteren werd ontslagen. Advocaat is bondscoach van België, maar dat land heeft zich niet geplaatst voor het WK in Zuid-Afrika. De ploeg speelt daarom tot augustus alleen oefenduels. PSV heeft in de eredivisie de leiding overgenomen van FC Twente door een overwinning op hekkensluiter RKC. Twente speelt nu tegen NEC en is weer koploper als het in Nijmegen wint. PSV won met 2-0 van RKC in Waalwijk. Eerder op de middag verloor Ajax de uitwedstrijd tegen Utrecht met 2-0. Feyenoord blijft vierde door een 3-1 overwinning op Groningen.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 Such a beautiful sight Oh, what a beautiful I can't get you out of my mind, I can't lie. That is me. you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 Oh the tears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 I'm so in love with you.